Goedemiddag en welkom terug bij Matchbox. Een geïmproviseerd programma voor vandaag. Omdat het internet eruit legt. Maar uh, vanwege het feit dat de heer Rob Harms hier ongeveer 1000 cd's heeft liggen... kunnen we gewoon wel een geïmproviseerd programma maken. En daar gaan we het komende uur natuurlijk ook gewoon mee verder. We beginnen zometeen met Johnny Farnum en You're the Voice. En daarna hebben we die Alan Parsons Project met Old and Wise. Nog veel plezier het komende uur. Alan Parsons Project en Old and Wise. En Hans, die je inmiddels ook is binnengekomen, die zei: Als ik dat nummer hoor, moet ik heel aan mezelf denken. Old and Wise. <laughs> <laughs> Daar gaan we even hartelijk om lachen, natuurlijk. <laughs> maar hij heeft wel gelijk, natuurlijk. Met de jaren komt de wijsheid. En dan word je vanzelf ook oud. Natuurlijk, hier is Norman Greenbaum en Spirits in the Sky. Dit was Jan Hammer met de Miami Vice theme. En voor degenen die het nog niet in de gaten hadden, dit was de lange versie. En daarvoor speelden we, um, moet ik even kijken hoor, voor de zekerheid. Even kijken. die Alan Parsons Project and in Wise. En het grappige daarvan is, ik, ik heb dus uh, te leen gekregen een duizendtal cd's van Rob Harms. En deze zat gewoon nog in het celofantje. Die heeft hij nog nooit gespeeld. Nou, dit was de eerste keer dus. Uh, we gaan naar... Uh, Odyssey. Ja, luisteren. Going back to my roots. En dat waren uiteraard de birds. Dan gaan we door. We gaan 1978 naar de groep Earth, Wind and Fire. En van die groep draaien we September. Was dus het jaar 1978, September van Earth, Wind and Fire. En twee jaar later. toen had Robert Palmer een hit met John and Mary. Er zijn vele hits. Robert Palmer en John en Mary. We zijn weer toe aan wat Nederlandstalig. Uh, we gaan luisteren naar de Jazzpolitie. Die hebben in ieder geval twee grote hits gehad. Ze zijn terug in deze: Liefdesliedjes.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 er zijn geen woorden meer, geen woorden voor jou. Er is maar één hey man. Het was de jazzpolitie met liefdesliedjes. Uh, ze waren begonnen als begeleidingsband van Ronnie Hawkins... en toen heetten ze de Hawks. En later gingen ze ook nog Bob Dylan begeleiden. Toen heetten ze de Band en ze brachten op een gegeven moment ook... een eigen album uit. Het eerste album, Music from, from Big Pink. En daar stond deze op. Just grin and shook my hand. I won't just stay and keep an Lee company De eerste single hit van The Band was dit en dat heette The Wait. Naar de Moody Blues gaan we nu luisteren en het nummer heet The Voice. Yeah Moody Blues and The Voice was dit. En we gaan afsluiten met een uh, nummer van uh, The Pointer Sisters. En het heet Jump for My Love. CD's gespeeld. Dat dat nog kan tegenwoordig. Ze ja, ja. staan er allebei voor te kijken, Hans en ik. Ja, echt. Terug in de tijd is dat echt terug in de tijd. Goed, we hebben in ieder geval twee uur plezier mee gehad met de CD's van Rob. Dankjewel, Rob. En uh, om het op een positieve, positieve wijze af te sluiten. De komende twee weken ben ik er niet. <lacht> Oké, okay. we zijn even weg gewoon. Uh, op 1 juni ben ik er wel, samen met Ruud. vier uur lang. Over Sergeant Peppers Hearts Club Band. En de komende twee uur is Hans hier zonder internet. Veel plezier daarmee en graag tot 1 juni. Oh, bye bye. Blue. Bye bye. Blue. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye